Dat zou betekenen dat er woensdag in de spits tot even na half negen geen trams, bussen en metro's rijden in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het woordgeding dient waarschijnlijk morgen. Openbaar vervoerbedrijven in de grote steden denken dat, vinden dat afvalkabel NV in Politiek Den Haag actie moet voeren tegen verhoging van de AOW. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima moeten geen vakantiehuis laten bouwen in Mozambique, dat zegt de voorzitter van de Bond van Oranje Verenigingen. Er is binnen de verenigingen veel discussie over de deelname van de kroonprins aan het vastgoedproject op het Mozambikaanse eiland Machagulo, al dus voorzitter zonnevielen. Hij noemde de keuze voor een arm Afrikaans land ongelukkig en vindt dat premier Balkenende en met koningin Beatrix over moet praten. In de Tweede Kamer was al eerder kritiek op de bouw van de villa... als onderdeel van een groter project met een vijfsterrenresort... omdat de plaatselijke bevolking niet genoeg van het project zou profiteren. De premier gaf toen aan dat het project doorgaat. Ontevreden leraren presenteren vandaag een nieuwe vakbond... de Leraren in Actie, LIA. De LIA wil snel de voorstellen uitvoeren van de commissie kan om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Dat betekent onder meer kleinere klassen en een werkweek van maximaal 20 uur.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 Four. They were young and they had each other Who could ask for more At the Coba, Coba Cabana, Cabana The hottest spot north of Havana Here At the Coba, Coba Cabana Music and passion were always The fashion at the Coba They fell in love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 Nou, ik heb er absoluut zin in hoor. Lekker op vakantie. Een graadje of 29, 30 Albert-Jan. Maakt allemaal niet uit, zonnetje op mijn bol. Lekker drankje erbij, aan het zwembad zitten, aan de zee zitten. En alleen maar, zon. En allemaal mooie dingen om je heen en zo. Stil maar. Denk je je hoop je het Barry Manilow was dat en de Copacabana, speciale gedraaid... Voor het groepje van uh, voor ons uh, wat uh, lekker of kans gaat dinsdag naar Turkije. Ja, Nou, weet ik het wel hoor. <laughs> Wij gaan dinsdag naar Turkije, Lena. Gezellig hè? Oh ja, kan ik mee? Ja, natuurlijk, jij wel. Voor jou <laughs> maak ik een uitzondering. Waar gaan we? Uh, Aankomen we dinsdag, half vijf s ochtends uh, vertrekken oh, we. Dus, half uh, oh, vijf ochtends? Een beetje vroeg je bed uit dan. <laughs> ja, Vervoer is geregeld. <laughs> dus, hé, hey, Lena. De derde ja. korendag uh, is, uh, is aan de gang in de protestantse kerk. Ja, dat klopt helemaal. En uh, ja, aan de ene kant denk je van, het is slecht weer, dus komen er dan wel mensen. En aan de andere kant denk je, yes, het is slecht weer, want dan gaan mensen juist uh, sneller de kerk in. Hè, want dan, uh, anders want het is buiten zo koud. Nou, gelukkig voor uh, de beachpopzingers en voor de korendag is het het laatste. Het is uh, ontzettend druk. Mensen die lopen, ja, die lopen soms gewoon naar buiten omdat ze geen plekje hebben om te zitten. Zo, dat dat is komt goede. ook vooral omdat ze, uh, uh, de, zeg maar, de eerste tien rijen, die zitten gewoon standaard vol. Daar kom je niet in. Zo, en dan heb je ook de laatste tien rijen, vijftien rijen. En dat wisselt dus uh, ja, om, om, het, uh, om de kwartier 20 minuten af. Ook omdat koren natuurlijk eerder langskomen. En dan ook nog even willen luisteren naar het koor voor hun. En ja, dat zorgt dus voor de afwisseling onder het publiek. Maar al met al kan ik zeggen dat het uh, ontzettend druk is. Welaas we in de krant dat er uh, ongeveer 23 koren deelnemen. Klopt dat ook? Uh, ja, als het goed is, uh, doen er uh, 20 koren mee. Uh, uh, vanaf 10 uur s ochtends dus tot 10 uur s avonds. En uh, het mooie is, het is een mix van uh, allerlei soorten koren. Dus het, is, het zijn popkoren, maar het zijn ook folklore -koren, Dus koren die volksliedjes zingen en spelen. Maar ook koren die, uh, die wat meer uh, gospelliedjes zingen. We hebben zelfs een uh, kinderkoor uit Utrecht, wat uh, is komen zingen. Rond kwart over elf is dat geweest. Maar dat was ook, ook volle zalen. Kinderen trekken altijd volle zalen. Dus uh, dat was ontzettend leuk om te zien. En het, wat ook leuk is, is dat het ene koor heeft ontzettend veel... Uh, aan uh, choreografie. En die heeft bijvoorbeeld weer minder aan instrumenten. Maar je hebt ook weer een koor dat bijvoorbeeld qua kleding wat sober is... en dan weer een onwijze band erbij Kijk, heeft. En dat maakt het zo uh, interessant en leuk om toch te blijven zitten. Een leuke afwisselende dag met diverse koren tijdens de Korendag 2009. Ja, en, en het, het thema, thema is, van dit jaar, ja daar wou ik het over hebben. <laughs> yes, musical, musical. Ja, inderdaad. En ja, in het begin dachten wij van nou gaat het wel lopen, gaat het wel lopen. Maar ja, het gaat inderdaad lopen. Als je kijkt naar de aankleding van uh, deze Korendag... Um, is helemaal in het teken van The Wizard of Oz. Uh, dat betekent dat, uh, dat er een gele loper is uitgelegd voor iedereen die naar binnen en naar buiten loopt. Dus uh, ja, mensen wanen zich al helemaal door met Thea. Een aantal van de singers is ook verkleed als een musical we hebben een aantal dus uit de Wizard of Oz met uh, ja, uh, de Tinneman hebben we, de, de Vogelverschrikker. Uh, maar we hebben ook Sissi uh, en we hebben Siske de Rat, dat soort dingen, dus dat is hartstikke leuk. Al die mensen zijn helemaal uh, aangekleed en, en gesminkt. We hebben ook nog een aantal nonnen rondlopen, dus uh, ja mensen wanen zich echt in de, in de musicalsfeer. En het leuke is dat ook elk koor minimaal één liedje heeft moeten oefenen uh, die uit de musical komt. En dat maakt het uh, ook wel grappig, want de een doet dus een heel mooi theatraal nummer. Echt uit de een, uit een, uh, uh, Cyrano bijvoorbeeld. Maar je hebt ook uh, koren die doen gewoon lekker film. Nou, dat, dat kan ook natuurlijk prima. En dat maakt het ook weer zo leuk, dat iedereen dus uh, het thema, het thema uh, anders interpreteert. Oké, okay, en uh, de, zoals je al zei, uh, er zijn ook mensen die dus langere tijd uh, in de kerk vertoeven en uh, die zitten vooraan. Ja, je hebt echt mensen die, die zitten gewoon standaard om drie uur ochtends, Want je kunt hier namelijk ook gewoon uh, broodjes kopen, wat drinken, wat lekkers. Dus mensen blijven hier gewoon uh, ja, de hele dag zitten. Lekker plakken. Want die van, ik, wil alles, uh, ik wil gewoon alle koren zien. Want ja, elke, elke koor geeft een andere show, heeft een andere inhoud. En sommige koren hebben dan wel dezelfde liedjes, maar brengen het dan weer heel anders. En dat is ook leuk om te zien, zeker als je in een van de koren zit. Want dan denk je van, hé, hey, dat liedje doen wij ook. En soms denk je, oh, dat doen zij... Uh... Niet zo leuk, wij doen dat veel leuker. En je kunt ook denken van... Hé, hey, dat is leuk, dat willen wij de volgende keer ook doen. En dat inspireert je dan weer. Ja, dus je zegt het goed. De, inspiratie, de, de koren inspireren elkaar op, op, op diverse gebieden. Zowel op choreografie... Sorry, oh Albert-Jan, ja, oh, ik versta je heel slecht. Kan je iets verder praten? Ja, of nou, dat, dat de koren elkaar ook inspireren. Ja, zeker En stimuleren. En dat is niet alleen qua kleding... maar ook qua uh, choreografie of qua band. Uh, we hadden net een heel leuk koor... Um, uh, een, pian ...een pianist had en een uh, gitarist. En daarvoor hadden we een band met een uh, onwijs een congo-band. Echt uh, van, die, van die grote... Conga's. Ja, uh, conga's en zo. Dat was, ja, dat geeft gewoon een heel ander soort sfeer. Terwijl ze misschien wel hetzelfde nummer spelen. En dat maakt het uh, leuk voor iedereen om naar te kijken. En dan maakt het niet uit of je een liedje één, twee... ...of misschien wel zelfs drie keer hoort. Ja, weet je wat het mooie is van de korendag, uh, vind ik? Nou, dat het zo'n hele dag is van tien tot tien... En ja, iedereen kan eigenlijk langskomen, want ondanks dat je bijvoorbeeld vandaag moet werken overdag, kan je vanavond gewoon even een kijkje gaan nemen. Ja, zeker weten. En er zijn ook zelfs speciaal mensen die komen voor één bijvoorbeeld, of twee koren, want op de website www.zingen.nl ...kun je namelijk het schema zien. Dus dan kan je zien welke koren wanneer optreden. En ja, er zijn zelfs mensen die zeggen van, ...oh ja, dat lijkt me nou een leuk koor. Want dat heb ik op de website gelezen... ...en ik heb uh, wat muziek van hun gedownload... ...en hun repertoire gezien op foto's. Daar willen we heen. En dan komen ze ook gewoon rond dat tijdstip. En weet je wat mij een leuk koor lijkt? De Beatspopzingers. <lacht> Kijk even op het schema. Wanneer treden die op dan? Dat lijkt mij ook een ontzettend leuk koor. Wat heet, het is gewoon een ontzettend leuk koor. Want op dit moment, uh, bijna iedereen. die zit, uh, ja, die, die doet zich nu uh, voor als vrijwilliger. Dus iedereen heeft het beste beentje voor. Uh, we hebben allemaal taarten gemaakt. We hebben broodjes gesmeerd. Uh, we hebben speciale koffie en thee ploegen. Mensen die uh, zorgen voor de parkeert munten, uh, dat mensen toch, toch gewoon gratis kunnen parkeren hier in het dorp, want je weet dat is ontzettend moeilijk. We hebben mensen die uh, zorgen dat uh, ook de mensen met een beperking gewoon naar binnen kunnen, dus uh, dat er altijd ruimte is. Uh, ja, en zo heeft iedereen uh, zijn beste beentje voor met dit, met, met dit uh, concert en met, het, met deze grote dag. En ja, dat geeft ook wel weer een uh, verbroedering en dat is ook zo leuk aan dit koor, dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Ja, hebben jullie ook uh, allemaal zo'n leuk pak aan, net als uh, Mario. Vanmorgen was het bij Goedemorgen Samvoort. Helemaal ja, leuk, strak, in, strak in pak. Ja, nee, Mario is een van degenen die dus een sprookjesfiguur uh, is van de musical. Ik sta gewoon nu uh, in mijn normale outfit, omdat ik buiten sta. Uh, gewoon programma boekjes uitdelen en ja, dan is het toch iets te koud, want zij, uh, zij loopt de hele tijd heen en weer. Dan hou je het wat warm en ik sta de hele tijd op één plek. Maar vanavond, als wij uh, gaan uh, zingen, dan hebben we natuurlijk weer allemaal eenzelfde outfit aan. Dat is helemaal in het zwart. Dan kan je denken, oh, het is toch uh, geen begrafenis. Nee, het is geen begrafenis. Maar wij gaan een heel mooi uh, musical nummer spelen. Dat is Phantom of the Opera. Zo. En uh, ja daar komt een hele mooie... Een ...verrassingsshow bij kijken waardoor het extra spectaculair wordt omdat we in het zwart zijn. Ik ben dus heel erg benieuwd. Kijken. Ik ben heel erg benieuwd heel. en hoe laat vindt dat plaats, dat optreden, Lena? Nou, wij gaan uh, optreden van half negen tot negen en ik kan je echt, ik kan je verzekeren, we hebben een nieuw repertoire, dus we zingen alleen nummers die, uh, die de mensen die al een keer geweest zijn of een concert van ons hebben bekeken en, en uh, bezocht. Uh, dit zijn nieuwe liedjes, dus niemand kent het nog. En vooral, ja, Phantom of the Opera is echt een, een heel mooi nummer. Lena, ik wens jou heel veel plezier vandaag. Daar in de protestantse kerk. Heel veel Thank succes. You. En weet je wat we doen? We bellen zo aan het eind van dit programma nog even naar je hoe het dan ter plekke is. Is goed. Oké, okay, tot straks. Tot straks. Tot straks. Tot zo, dag. Dag. Dat was Lena van Aak live vanuit de protestantse kerk bij de Korendag tot aan tien uur vanavond. Dus iedereen is van harte welkom en de toegang is helemaal gratis. Dat maakt het nog des te leuker uit. Nou, dat en maakt natuurlijk. het leuk. Solly. Maar zeker half negen vanavond. Zeker half negen. Van half Onze negen tot negen beachpop De beachpopzingers uit Zover die treden dan op. En wij gaan optreden met Co West. Juist van Lena van der Haag vanuit de protestantse kerk Zeker de moeite waard om daar even een kijkje in te gaan nemen. Corendag 2009 georganiseerd door de beachpopzingers. Met dit jaar als thema musical. En dat gaat zeker vanavond weer een geweldig optreden worden van diezelfde beachpopzingers. Van half negen tot negen uur. Iedereen is van harte welkom. En we gaan snel naar het slot van de eerste helft van een tegen z Nou, jo Joop van es niet, maar SS Salford tegen z Joop... Ja, ik Waar wel een uh, impie uh, gedaan? nu, want ze zijn zo uit te waaien. Oh, Sommert heeft het ook wel een beetje redelijk last, want ze speelt tegen de wind in. Het is behoorlijk druk geweest op de grote vet. hij heeft twee keer behoorlijk goed uh, handelend uh, opgetreden. En één keer een bal, die, waar hij die nooit bij had kunnen, die pakt op de kruising uiteen. Maar Sommert staat nog steeds op die 1-0 voorsprong. En de klok staat nu op 45 minuten, maar er zal wel opeens aan de erbij komen... Een keer is er een blessurebehandeling geweest en dat is, dat is natuurlijk altijd ver van de duk uit, dus je moet de zorg in heel lopen. En dat, uh, dat duurt weer dat duurt weer en dat wordt allemaal tijd voorbij getrokken. Uh, op dit moment uh, gaat die bal over die achterlijn via een verdediger van ZOB en uh, er moet een nieuwe bal in komen, hij is ver over het hek heen. Er gaat een nieuwe bal komen, ik zie dat ook een wandelaar met een hond nu even die bal gaat pakken. Dus dan krijgen we dat weer, de ene bal erin, die moet weer terug heeft allemaal tijd nodig. En ondertussen is de tijd de spring van Zandvoort. We staan nog steeds met die 1 e wat voorsprong natuurlijk. Lekker vlak voor rust. En dat is, uh, ja, dat is, dat is het lekker gevoel als je met, met de voorsprong de kleedkamer in gaat. En de, de corner wordt weggekocht door ZOB. Wordt overgenomen ook weer door ZOB. We hebben slecht gespeeld. Het is Bas Calus, Ook slecht gespeeld. Die krijgt hem gelukkig weer in zijn voet terug. Nog steeds Kalis. Kalis naar Paul van de Oort. paal van de Oort. De centraal op de rechterkant naar. Ronald Kales, Kales de hoek in naar Mol, kon die komen? Nee, absoluut niet. mocht werd ook aardig tegengehouden, maar het is nu weer Peter Kopen die kan overnemen. Peter Koper, daar, naar Kales, Kales. is een sprint dus, Mol in gespeeld, dat lukte niet. want dat is een wirwar van, van bij spel De is van Noord. diepe bal op, uh, hele mooie bal maar Marlies Mol. wat gaat hij doen? Hij kan die man niet passeren. Uh, maar hij heeft nog steeds een bal bezit, bij de cornervlog. En uh, van van gezien aan de linkerkant van het veld gaat hij natuurlijk, want dat is hij altijd. gaat altijd pingelen, pingelen, pingelen. En dan uh, piept als hij geen vrije schop krijgt, ook nu weer, is die bal kwijt. En ZTB gaat niet daar, de stopbal. En de van de is een signaal, maar de zijn ze voor de eerste helft. Zochtbaar in een... Uh... Moeilijke wedstrijd met 1-0 tegen Zetop. dat zijn uh, mooie berichten vanuit uh, Duitsersveld van uh, Joop Fres. En de wind gaat inderdaad uh, flink uh, aanwakkeren op dit moment. Uh, ja, maar het is de tweede helft wind mee, hè? Ik zie de mensen hier buiten lopen. Nou, ze worden bijna omvergeblazen. Nee, maar dat hoort hè. De zon, zee, strand en heel harde wind. Heel harde wind. Witkracht 12. Oh nee, kunstkracht 12. Kunstkracht 12. Dat, 12. dat hebben we dit weekend uiteraard Open Atelierroute. In Salvo op zaterdag hoor je de single van Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Kunstkracht 12 dit weekend hier in Salford En wat een mooi programma boekje hebben ze, Albert-Jan. Ziet er geweldig Dat uit. ziet er helemaal gelikt aan, allemaal georganiseerd. Door de beeldende kunstenaars zo voort. Gratis af te halen bij het gemeenschapshuis. Hè? En uiteraard onze complimenten daarvoor. Alles. Het ziet er echt heel gelikt uit. Helemaal goed. Helemaal heel keurig verzorgd. Dus uh, iedereen kan zijn weg vinden. Over die kunstige kracht 12. Gisteravond was de opening in het gemeenschapshuis. Klopt. En uh, we hadden iemand ter plaatse. Ja, Jaap Koper was ter plaatse en hij sprak onder meer met Niek Meijer. We gaan even praten met uh, de burgemeester bij de opening van Kunstkracht 12. Uh, meneer Meijer, als ik dit zie, wat zegt u dan als, uh, als burgervader? Dan, uh, ja, wat zeg ik daarop? Eigenlijk hoef je daar geen woorden bij te zeggen. De beelden spreken voor zich. Ja. En dan zijn woorden wat mij betreft niet nodig. En uh, ik sluit aan bij wat Gert Tonen zei. Het was vorig jaar, vorig jaar stormachtig druk. En ik hoop dat het uh, dit jaar weer net zo wordt. Want wat ik nu zie hier in het gemeenschapshuis hebben ze gewoon weer geweldig hun best gedaan. Het is gewoon mooi dat Zandvoort dit heeft. Beschikt Zandvoort over creatieve geesten? <laughs> ja, ik schiet spontaan in de... Ja, ja ik bedoel... Kijk, kijk maar rond. Maar het is niet alleen creatie en kunst, maar ook in ideeën. Het verenigingsleven hier, de, de, dingen waarop, de, de zaken waarop dingen worden georganiseerd, dat zijn allemaal creatieve mensen. Dus het stikt ervan. Uh, maar ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat, uh, dat vanuit de gemeente Zandvoort toch ook wel een beetje gestimuleerd wordt. Om toch te laten zien van, nou, we zijn wel erg zuinig op onze kunstenaars. Ja, dus uh, de BKZ, de beeldende kunstenaars, Zandvoort kunnen ook op, op een subsidie rekenen. Niet alleen voor de Biennale, zoals Gert zei, die tweejaarlijks is. Uh, waarin een menging is van cultuur, kunst, noem het maar op, allerlei vormen. Maar ook deze uh, tentoonstelling, dus eigenlijk de kunstenaars zelf... Kaal, tussen aandachtstekens. Dus wat is kaal, hè? Ka kan daar ook op rekenen. En los daarvan doet de gemeente ook veel met andere activiteiten door het jaar heen. De kinderkunstlijn, muziekonderwijs op school. Het zijn allemaal van die dingen waarvan we soms denken dat is gewoon. Dat is niet gewoon. In heel veel gemeenten is dat niet. Maar hier wordt er nadrukkelijk voor gekozen om daar substantieel geld voor uit te trekken. Ja, waarom, en terecht. Ja, waarom eigenlijk dat dat zo, zo gestimuleerd wordt vanuit de gemeente? Nou, het college en de raad hebben daarbij voor, voor ogen dat... Uh, daar waar je uh, mensen kunt beïnvloeden, en dat begint eigenlijk op de basisschool al, daar moet je dat aanbod presenteren, zodat je mensen, vooral jonge mensen, verleidt om daarmee kennis te maken. En dat ze de waarde ook zien. Ik voel mezelf, ik ben pas eigenlijk met kunst in aanraking gekomen, nou, half dertig, eind dertig. En dan uh, heb je een paar mensen nodig om je mee te nemen in wat zit erachter. En, en dan heb je op een gegeven moment gepakt. Van het ene kunstwerk vind ik mooier dan het andere, maar dat hoort erbij. Maar je leert anders kijken naar iets en je leert ook de waarde daarvan kennen. En het mooiste is als je jonge mensen, kinderen al in verleiding brengt om misschien gewoon in een andere wereld te treden. Dat verruimt zo zeer. Het moet niet, het mag. Dus het aanbod moet er zijn. Ja, maar dat, juist dat laatste wat u zegt en schetst, dat lijkt me nou zo interessant dat juist dat uh, zo onderstreept moet worden. Ja, en daarom is het ook zo mooi dat in Zandvoort, nou ik noemde de kinderkunstlijn al, muziek op de basisscholen, noem het allemaal maar op. Daar, daar wordt eh, die kans neergelegd en dan is het aan die kinderen om te grijpen. En, en dan moet je niet zeggen, na afloop van de basisschool, ja wat doen we er dan mee? Nee, dat komt dan na zoveel jaren komt dat weer terug. Dat is investeren in de toekomst, dat is investeren in samenhang, in mensen vooral. Is dat ook een beetje eigenlijk uh, ja, wat Zandvoort uh, wat, uh, een beetje ook op die manier op de kaart uh, wordt gezet? In dat opzicht. Dus dat is uh, ook dat u kan zeggen tegen uw collega-burgemeesters. Nou, wij doen het tenminste wat aan. Um, nou, uh, natuurlijk zeg ik dat soms zelfs als ik bijna naast mijn schoenen loop van trots. Ja, maar dat mag toch? Ja, dat mag ook. Maar dat, wij doen dat natuurlijk omdat wij dat voor die doelgroep zo belangrijk vinden. Dat drijft ons. Want daar is deze gemeente ook voor. Die is er voor zijn inwoners. Dat is wat die gemeente moet legitimeren. Dus je moet dat ook steeds afstemmen: van, klopt dat nog wel? Past dat nog wel? Is dit wat we willen? Dus ja, als ik het zo uh, duidelijk uh, even mag samenvatten: is het gewoon uh, bewustzijn uh, ja, stimuleren van, uh, van, jong, van jong tot oud? Ja. Yeah. Ja, inderdaad, van jong tot oud. En daarom ook zo'n tentoonstelling. Want dan zie je gewoon gemiddeld gesproken weer wat oudere mensen. Vorig jaar zag ik ook complete gezinnen. Maar het was ook fantastisch weer. Ik ben benieuwd dit jaar. Ja. En u sluit dit ook weer aan op dat adagium wat u al zin. eigenlijk... Zin in Zandvoort, dat natuurlijk. Zin in kunst, zin in muziek, zin in Zandvoort, zin in plezier. Ik dank u wel. Graag gedaan. Zei het al, de wethouder zal dit uh, gaan doen. Nou, wethouder tonen, uh, niemand anders die uh, cultuur uh, in zijn portefeuille heeft zitten, die gaat dat doen. Uh, nou, als je kijkt, wat denk je ervan? Waarvan? Nou, zoals het er hier uh, nu even bij de presentatie in het gemeenschaphuis uh, bij staat. Oh ja, ja dus, uh, maar daar kun je dan uh, kun je een beetje zet wel overlaten. Dat ziet er natuurlijk hartstikke goed uit en gelikt uit. En uh, nee, dit wordt weer gewoon een heel mooi en spannend weekend. Niet zo groot als vorig jaar, natuurlijk, maar vorig jaar was het echt die biennale met heel veel andere gekke dingen ook nog tussendoor. Dus niet alleen uh, beeldende kunst, maar uh, ook allerlei uh, sketches en allerlei andere dingetjes. Maar nee, dit wordt gewoon weer een uh, perfect weekend, denk ik. Alleen in het weer zal een beetje gaan tegenvallen. En ik ga daar straks mijn excuses voor aanbieden, want dat heb ik opgeroepen waarschijnlijk. Ga je net als een, een paar Chinezen dat vuurwerk afsteken? Nee, ik ga geen vuurwerk afsteken. Ik. Uh, ja, dat is om de buien te beïnvloeden, hè? dat ja, doet niet Chinezen. Dat, dat, dat weet ik, maar ik, ben, ik heb vorige week gezegd bij, uh, bij het uh, Festival dat ik smorgens naar de Vissermis geweest ben. En dat Geert-Jan nog in de kerk heeft staan te zingen en dat daar de zon scheen. <laughs> ja, en ik laat wel eigenlijk even besturen, het, het hierna gelaten. Dus, <laughs> dus Dat staat ze wat te wachten qua weer. Nee, maar het is, het is wel wat, wat prettig is, is dat er uh, uh, weer wat meer uh, gecentreerd is. Hè? Er zijn er maar een paar excentrische... Uh, uh, ...ateliers en, uh, en galeries waar de mensen naartoe moeten op een wat grotere afstand van het centrum. En dat is toch allemaal wel lekker dicht bij elkaar. Dus dat is met een paraplu is het waarschijnlijk best te doen. En uh, ja, morgen zal het dan uh, even met wat storm, uh, misschien wat moeilijker worden... ...maar zondag zal het alweer lekkerder worden, heb je begrepen. Dus, uh, en morgen hebben we ook nog de korendag natuurlijk. Dus het wordt weer een goed weekend voor Zandvoort. Even over die BKZ. Maar als ik nou even gewoon zeg... het wethouderschap uh, even later voor wat het is... maar nu gewoon als persoon uh, naar uh, Gert Tonen toe. Wat, uh, wat vind je van die club? Nou, ik, vind het een, ik vind het een prima club. Ik ben, er, uh, ik ben er ook wel trots op. Ik ben er ook trots op dat ik vriend van ben. En ik de eerste vriend van de BKZ was vorig jaar. En, uh, ik zei het was nu verklappen, dat straks, straks ook vertellen. Ik heb vandaag gewoon een contributie weer over gemaakt. <lacht> Nee, nee, maar het is gewoon natuurlijk uh, fantastisch dat, uh, dat we hier zoveel uh, kunstenaars verenigd hebben. En, en, en zelfs dus een aantal kunstenaars van buiten, van buiten zandvoeren. De Amsterdamse kunstenaars die hier zijn, gastkunstenaars uh, uit Leiden heb ik geloof ik uh, wat gehoord. En uh, Haarlemse kunstenaars. En die willen allemaal verdomd graag hier zijn en zich ook aansluiten bij uh, BKZ. Nou, dat is natuurlijk perfect. Hartstikke mooi. Is dat ook een beetje de magie van, uh, van een beetje de BKZ? Dat het toch al een beetje een uitstraling heeft naar buiten toe? Ja, dat mag je wel hopen. En ik denk ook, nou, dat hebben ze ook. En uh, ik zie dit Verstijn ook gewoon uitgroeien straks uh, tot een vrij groot uh, regionaal en misschien wel uh, Nederlands product. En uh, dat moet je niet onderschatten, hoor, hoeveel mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dat, uh, dat is vrij breed, vrij groot. En alleen moeten we wat meer aan de PR doen. Dat heb ik laatst ook al gezegd tegen de club zelf. Ik weet sommige ingangen die, uh, die we daarvoor kunnen gaan benutten. Dat zal ik ook uh, gaan uitwerken de komende maanden. Uh, zowel provinciaal als landelijk En dat doen we eigenlijk nog te weinig Daar zijn ze eigenlijk nog te bescheiden voor uh, Daar wil ik straks ook nog wat over zeggen Maar, uh, maar ik, ik, uh, ik vind dat dit een grote potentie heeft En, uh, en dat moeten we gaan uitnutten uh, Belangrijk voor Zandvoort Zandvoort is niet alleen maar de patatcultuur Maar Zandvoort is ook kunst en cultuur En dat is ook uh, wat, je, wat je hoopt denk ik In de, de komende zeg maar 48 uur Als het ook zondag aan het eind uh, ja, afgelopen is ja, tuurlijk hoop ik dat, ja. En vorig jaar is het gebleken, het houdt natuurlijk de mazzel met het hele mooie weer. Maar vorig jaar is ook gebleken dat het gewoon, uh, het was een perfect weekend. Nou, dat heb ik in het voorwoord van het nieuwe boekje ook gezet. van dit jaar, het was gewoon perfect. Enorm drukte, overal gezelligheid, sfeer. Heel relaxed allemaal. En uh, veel uh, kunstbewonderaars en kunstkenners en, uh, en liefhebbers. Nou, en, ja, dat maakt zo'n natuurlijk fantastisch in zo'n dorp. Dat is heel goed. Dank je. Graag gedaan. Stop shaking The room has a groove and the floor is almost Voort op. Zaterdag. <laughs> Sorry, deze single van Carol Emeralds. En Back It Up. een van mijn favoriete plaatjes van dit moment. Gewoon een lekker singeltje toch? Swingt heerlijk, prima. Dat dacht ik wel, ja. Gezellig. Past precies in je programma, hè? In je wat, het format zoals het zo mooi heet. Weet je wat ook eh, swingt? Nee, vertel. Is Marco Termes. Heb je hem wel zien swingen? Marco Termes. Nou, die kan, die kan swingen, jongen. Echt. Dat ga je me dan nu even uitleggen. Niet te geloven. Nou, 9 oktober gaat hij namelijk zijn nieuwe boek presenteren. ...vindt allemaal plaats bij Mango's op het strand... ...en hij reikt dan het eerste exemplaar uit aan burgemeester Niek Meijer... ...van zijn roman TR. Oké, okay. maar dat is voorgenodigd heb ik begrepen. Voorgenodigd en vanaf 10 oktober is het boek verkrijgbaar bij de boekhandel... En dan heb je Marco Temis, die op 17 oktober signeert bij Bruna Balkende aan de Grote Krocht. Dus, fans van uh, deze schrijver, uh, noteer deze dag in uw agenda en uh, zorg dat u een gesigneerd exemplaar bemachtigt. De Tyrannosaurus Regina. Daar zeg je me wat. <lacht> dat dacht ik wel. <lacht> Daarvoor, uh, voor, voordat we hierover begonnen, hadden we het trouwens over Kunstkracht 12. Ja. Het hele weekend uh, in Zandvoort. Nou, Jaaf sprak onder meer met de burgemeester en uh, met Gert Tonen. De wethouder, dus uh, vandaar ook dat we daar even uitgebreid bij stil hebben gestaan. Want dat is natuurlijk het hele weekend. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen dit weekend. En uh, we gaan er straks even bij Joop kijken bij de voetbalvelden. Uiteraard. En uh, er, is, uh, er is jazz nieuws. Er is uh, een agenda, jazz. Er is dus morgenmiddag jazz. Kinderboekenweek. En uh, open dag van het dierenhuis. De dierentehuis uh, van 11 tot 3 morgen. Ja, morgen, morgen heb je een verjaardagsfeestje natuurlijk, hè? Uiteraard. Ja, oké. Okay. Nee, dat dacht ik al. Heel goed. <laughs> en dan wordt het lang bij Mango's. Ook dat nog? Ja, nou, daar dan gaan we het uh, ook nog even over hebben. Daarna kunnen men... Zo, zo, dat doet de jeugd toch dan... After chillen bij uh, Café Dancé vanaf 9 uur. Dus eerst lang en daarna dancé om after te chillen. Heet dat zo? Ja, zoiets. Oké. Okay. Dus nog van alles te doen. Oké, okay, nou genoeg te doen. En straks hebben we het daar verder over bij Zolvent op Zaterdag. Eerst Dayton en de Sound of Music. De Sound of Music hoor je 24 uur per dag bij CFM, where else zou ik maar zeggen. Where else. En ditmaal hoorde je de single van Dayton en de Sound of Music uit de jaren 80. Eens even kijken hoe het gaat met de tweede uh, helft van de voetbalwedstrijd van vandaag. Snel naar Jan voor S.V.S. over tegen Zuidoost-Beemster. Ja, waar de tweede uh, helft ondertussen al 10 minuten oud is en er uh, iets te melden valt vanuit de rust. Normaal gesproken is dat, uh, is dat rustig normaal, ja. maar... Toen de spelers er binnen liepen, kwam de trainer van B verhaal halen bij de scheidsrechter of met een of ander voorval. Gaf de man licht en zet en kreeg meteen een rode kaars voor getoverd. Zo. Helemaal terecht natuurlijk. Hij uh, dacht natuurlijk dat de Leidersman helemaal uh, uh, niet oplette, want hij probeerde in die tweede helft gewoon op de bank te gaan zitten. Niks is minder waar. Hij moest gewoon achter de boarding en uh, mag niet meer aan het spel deelnemen van binnen de boarding. Dan wilde de Sand van helemaal niks zeggen. En daar staat je berg, die gaat alleen dood. En die. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, als je toch alleen gaat. En hij was nu niet zelfzuchtig, probeerde daar een wachtsaarde aan te spelen. Maar er zit een voet van de verdediger tussen, die schoot uh, behoorlijk hoog. Uh, richting zijn eigen keeper, die kon het nog net pakken. Dat is dan geen terugspeler, natuurlijk. En zo is deze angel uit deze aanval uh, weggenomen. Helaas het heeft al geprobeerd en dat moet je natuurlijk doen met zo'n straffe wind. Om het spel breed te houden en vanuit de tweede linie zo hard mogelijk richting boel te schieten. En wellicht heb je dan een keertje gelukt dat die bal door de wind gedragen uh, in de hoek verdwijnt. En dat is eigenlijk de enige tactiek die je met uh, de wind in de rug kan doen. Van de ballen hebben geen zin, dat heeft uh, Maurice Mol net twee keer gemerkt. Uh, dan loop je het hele uur voor de bus en uh, daar kom je er toch niet bij. Het, het zie je dan wel dat je de wil draagt, want werken jullie wel een beetje ongelukkig vanmiddag. Maar goed, dat is iets anders. Zandvoort staat nu de laatste uh, drie, vier minuten een beetje onder druk. Uh, Zet op BK redelijk met de tegenwind omgaan. En dat heb ik in het begin al gezegd. Je kan beter tegen de wind in voetballen. Want als je dan de bal in de ploeg kan houden en je speelt een kortspelletje, dan kom je heel eind. En er blijkt nu ook weer bij in het 16 meter gebied van Zandvoort. De bal wordt eruit gehaald en wordt nu weer teruggebracht. Rechts buiten van ZOB. Dan gaat die bal die dwarft naar binnen toe. Was kan hem wegkoppen. Was uh, Die probeert daar nu uh, die bal binnen te houden. Dat lukt niet. ZTB mag gaan ingooien. Ver inworf, maar het is wel een die de bal weg kan koppen, weer over de zijlijn. Dat ga je niet natuurlijk krijgen: pompen of verzuiven. ZOB uh, probeert die bal natuurlijk voor het doel te krijgen. De nog lukt dat nog niet helemaal. En nu is het weer daar. Die de bal kan wegwerken en Mol kan hem op oppakken. Mol met toch geen man bezig, maar die speelt iets te ver voor zich uit. Die man is iets sneller dan Mol, die niet al te snel is. En die kan die bal naar de keeper spelen die hem naar voren transporteert. Zet erbij in de aanval. Uh, voor Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. Uh, pingelen, pingelen, pingelen. En dan gaat die bal komen naar de nummer 10. Dus Paul uh, van der Oort die kan daar onderscheppen Van de Oort naar Max Aardewerk. Aardewerk. Die brengt de bal helemaal plus Het leven is gevaarlijk, Want die bal is te zacht. En dan moet Vet echt goed ingrijpen. Dat doet hij dan ook. Maar voor hetzelfde geld. Als hij iets trager had gereageerd. Dan was die bal zomaar achter hem verdwenen. Nu gaat hij verder duin in. En moet de bal komen. En die is ondertussen onderweg. We gaan nog heel eventjes kijken wat er hier uit gaat komen. Zijn dus inworp, ook weer van Zandvoort gezien aan de linkerkant van het veld. Ter hoogte van de middellijn. Zet ook bij, gooi het in. Heel ver. Komt er ook nog, want het was behoorlijk ver, ondanks de wind. Die, uh, die toch uh, daar behoorlijk tegenblaast. En hier gaat de bal over de zijde. Zandvoort mag gaan gooien, er is gespeeld 58 minuten. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En uiteraard uh, komen we straks weer bij Joop van Nes terug. Is weer wat muziek.